De demonstranten zeggen dat er bij de verkiezingen van zondag is gefraudeerd door de regeringspartij Verenigd Rusland. Ze willen vandaag de grootste demonstratie houden sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991.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 Het Rode Kruis verzorgt jaarlijks voor meer dan 3000 mensen vakanties in deze hotels en op het hospitaalschip de Henri Dunant. Het weer vooral in het noorden kans op een bui. Temperatuur 4 graden in het oosten en 7 in het westen. Morgen overdag is het droog, maar s'avonds gaat het regenen. Temperatuur morgen 5 graden, na morgen veel wind en regen. Dit was het N Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, bij Amersfoort Noord 2 kilometer, dat was een aanrijding. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort 6 kilometer, dat was ook een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Versen kroegen kom je dit plaatje nog steeds uh, regelmatig tegen. Zo ook aan de Holtse uh, in Salford. Joor, de Dexys Midnight Runners uit de jaren 80. En come on, Eileen.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 In Zandvoort, als die AA maar niet staat, waarvoor ik denk dat het staat Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, okay. Onder vermelding van kunst aan de kust <lacht> Nou, toen wij dat artikel lazen, toen dachten we van, wat is dit nu weer? Wat is, uit wiens creatieve uh, brein is dit ons protum? Gewoon een beetje, een beetje, beetje strak wit bankje Ja, ik vind het Hè? mooi, ik vind die witte bankjes mooi Maar goed, daarvoor hebben we uitgenodigd uh, Marianne Rebel Marianne, wij, ik mag je toetweeën, want we kennen elkaar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 laat ik zou zeggen, het uh, het mag stijl, ook stijl, het moet niet uh, ja, het het is uh, kijk als je iets ziet wat al beschilderd is, dan gaat er ook geen graffiti meer overheen. en als iets mooi is, dan blijft het ook mooi. Hm. het is het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 Het is natuurlijk een ongelooflijk doorgaande weg. Dus zomer is exact. heel druk. En iedereen kan er dan kennis van nemen. Exact. Want als je ze helemaal op Zuid of Noord neerzet, ja, dan heb je een. Maar... Nee, ook leuk. Ja. Maar kijk, dan gaat het zijn doel voorbij. Exact. Vroeger hadden we heel lang geleden, toen we het BKZ oprichten, toen, uh, tenminste, de, de, het beginteam. Uh, hadden we al zo'n Atl Atlantic Wall uh, route in ons hoofd. Dus ja, dat, richt... dat, is, dat is het, dat is het, het kernwoord. Hè? Die... Exact. Dat exact. Is het. En.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 Reten gezellig. Goed. Maar goed. Terug naar de bank. Kunst. Ja, uh, Aan de kust. Tot de zeventiende kan. Zijn er al inzendingen binnen? Of nog we niet? hebben vier ontwerpen binnen. Ja. Uh, wat is je eerste indruk? De negentiende is trouwens de sluiting. Oh, de 19e. Uh, De eerste indruk is... ...uitermate um, sub, uh, subtiel. Ja. En totaal niet storend. En ik denk eigenlijk... ...dat dat wel een heel goed uh, begin is van hetgeen. Wat, hm. wat we eigenlijk ook heel graag willen... ...is dat bijvoorbeeld...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 gaan komen. Oké, okay, is dat niet zo? En, uh, nou ja, ik hoor jullie wel weer in de tweede helft. Ja, volgens mij is het enorm druk vandaag hè, bij het voetbal. Ja, we hebben hier echt... de tribune is behoorlijk veel mensen. Ook uh, dat komt ook omdat er twee teams uh, niet weg hoefden in verband met uh, uh, aflasting van de andere velden. Hier daar uh, zijn er wel velden afgekeurd door de regen uh, die afgelopen dagen geval is. Ja, Zandvoort heeft daar uh, Terwijl, uh, met, met de grond en ondergrond inlicht hebben we er minder snel was van. Maar, uh, dus, uh, okay. veel publiek. Goed, zeg bedankt voor deze update. Wij komen tien over half vier weer bij jou terug.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 nou, ik, ik voorzie daar de eerste rellen alweer ontstaan. <laughs> Lijkt een goed plan. We moeten een beetje leven in de blauwe rij. Oh, Maak maar maar de tekst af op de witte bankjes. Ja, exact. Vervolgen. Ja. <laughs> ah. maar, maar, goed dat je, maar goed dat je het even hebt toegelicht. Want in eerste instantie dachten we van, nou ja, bedoel, uh, hoe en wat. Maar nou, nu we de achtergrond ervan weten, krijgen we er een heel andere blik op. Ja, het is uh, een goed bedoelde actie om de boel op te leuken En uh, we gaan er gewoon voor. Klaar. Punt. Oké. Okay. Tot slot, hartelijk dank voor je komst naar de studio om een en ander toe te lichten. Graag gedaan. En we hebben gelijk een verzoekje voor je klaarstaan. Ja, en waarom, waarom dat verzoekje? Kanteloop was het begin van mijn uh, begintune. Ja. Uh, nou, 100 jaar geleden. Dat ik zelf een radioprogramma had. Getetter aan zee. 101 jaar geleden, hè? Ja, het? Gezien, gezien mijn uiterlijk na nou, gisteren. dan heb jij uitermate correct. <laughs> <laughs> maar nee. het doet me deugd om weer even te horen in radioomgeving. Goed nog. Nogmaals, hartelijk dank en hopelijk tot spoedig ziens. Dankjewel. je hey, wel. Blijf de mooie radiostem hebben. Dankjewel. dat je er bent. As you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. <middels>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 Zone and bop Funk confusion A fly illusion Keeps you coasting On the rhythm to cruising Up, down Round and round the profound But nevertheless You got to get down Fantasy freak through the beat So you need to you move your feet And sweat from the heat Back to the fact I'm the Mac And I know that The way I keep the rhyme So before me. We... Steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, a fantasia found. Many trips the tour upon the rhymes they soar to an infinite height. To the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, the fantasia. Yeah. Yeah. Yeah. What's that? Biddy biddy bunny.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 that funky horn.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 You're playing yeah. Als eerste hoorde je kantaloop bij Sivre Salvoort, speciaal voor Marianne Rebel.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 Christmas show. Ik zou u aanraden om daar naartoe te gaan. Dat is uh, op de 17e van 1 uur tot 4 uur middags. Dan de 18e, ook in het van jong. Kerstsongs door Zandvoortse Koren. En dat duurt van 1 tot 3 uur. Dat wordt echt gezellig in het dorp, hè? Dat ja, winterwonderland. Winter ja, heel goed. Wonderland. Uh, de 18e hebben we gehad. Dan gaan we naar de 23e. Dan is er een, een speciale een koopavond. En die wordt muzikaal omlijst door de Swing Dutch Dixieland Kerstband. Die begint om 4 uur en die speelt door tot 8 uur. En daar, die worden voorafgetekend.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 Son. This evening has been that you drop So very nice I'll hold your hands that just like ice My mother will start to worry Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor Listen to that fireplace So roll. really, I'd better oh, scurry Beautiful, please, don't hurry Well, maybe just a half Why don't you put some music on while I fall The fold? neighbors will think Maybe it's bad out there Say, what's in this dream? There's no cabs to be had out there I wish I knew how The eyes are like a star To like break the spell I'll take your hand, your hair, looks well. I ought to say no, sir Mind if I'm moving closer At least I'm gonna say that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 But the lips are delicious. Well, maybe just to have a half a drink. There was never such a visit. Oh, I've before. gotta go home. Maybe you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great Thrill when you touch my hand. But don't you see. At least there will be plenty implied If you caught pneumonia I die. really can't stay Get over that hold Out of its cold outside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 Een plaatje van Rick Ashley en whenever you need zijn buddy. Maar wel een plaatje wat je altijd zo rond die tijd uh, draait. Dus vandaar ook op deze zaterdagmiddag bij CFM. Het is uh, tien over half vier geweest. We gaan weer naar Sean Lemmers terug. De tweede helft van de wedstrijd SVS zomvoort tegen WVHIDW. En we weten allemaal inmiddels waar dat voor staat, Sean. Ja, dat. Uh, dus we gaan eerst naar het eerste deel kijken naar Willem-Huid. En Willem, uh, de, die mogen nu een, een corner gaan nemen.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 Ja, en ik hoop dat ik je dan wat spannend kan vertellen. Oh, nou, ook... niet, alleen ons, ja. nieuws, maar ook, niet, niet alleen ons, maar ook de luisteraars. Graag uh, ja, het het goed nieuws. Ja, ja lijkt <laughs> like me wel, ja. Oké, okay. straks. Uh, Sean, okay. Dankjewel en uh, straks ja. weer uh, meer. We gaan een uh, plaatje draaien uit uh, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf met Jos van Dam. Of uh, DJ Sorrow, als George van Dam die kan. Ja, dan, weet je, maar nou, je weet nooit dat zo'n Sorrow komt, hè? Nee, Soro, om, om my Sorrow. Om mijn Sorrow.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 Zandvoortse radio hoorde je de groep wet, wet, wet. En nog eens wet. Dat was 1 John Zo, we gaan uh, zo vlak voor vier nog een keer terug naar John Lemmers. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen WVHDW. John, hoe is het ja. daar op veld? Hij staat hier nog steeds 0-0. En uh, de wind uh, die is net zo hard. Dus Zandvoort speelt nu... Uh, uh, zeg maar tegen de wind in. En uh, er is echt nog uh, niks uh, veranderd hier. Men is nog steeds uh, uh, het heen en weer uh, wat trappen, wat, uh, wat gele kaarten zijn uitgedeeld, er komt een aantal leiding ja, ten, en dan geldt dat van twee kanten. Uh, terwijl de scheidsrechter hier echt uh, heel goed de wedstrijd uh, aan het leiden is. Maar Zandvoort komt er niet door en andersom is het met twee twee uh, nou, daar, daar struipel ik zelf over. Ha, heide, rustig, en, rustig, lankie. rustig. Ja. ja, dat zijn zoveel letters. En, uh, maar ik moet je zeggen dat uh, het, is, uh, ja, het is geen spannende wedstrijd. Het is op en neer uh, gaand. Uh, veel lange trappen. Niet meer de positiespel, wat positiespel in de eerste helft nog wel gebeurde. Uh, geen verandering ook in de opstellingen. Dan anders dan de wissel die uh, al in de eerste helft gebeurt tussen Nijtsel... Berg en, uh, en, en uh, ja, We zijn aan het kijken Waar naar weinig spanning zit uh, Net was het bijna Een, uh, een kansje voor H&W uh, uh, Maar het, ja, dat was een, een duidelijke uh, situatie. Hij ging er ook niet in, dat moet ik erbij zeggen dus Hij werd ook niet vooraf gekeurd Zoals bij Ajax alles gebeurt Met die, met die lijnrechters jongen, jongen, jongen. Hier gebeurt er niet En uh, we gaan gewoon weer rustig naar de, ik zou zeggen... hij vliegt ver over me... Uh, de, de bal uit het veld... en... Uh...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 dus als we gelijk spelen, nou je weet, die vijf punten zijn natuurlijk afgenomen. Uh, als we gelijk spelen, dan verandert er natuurlijk niks in de stand. Uh, HEDW staat uh, boven ons. Uh, Is-ie uh, winnen we? Dan, ook dan gaan we nog niet over HEDW overheen. En dat komt, uh, Sop en Zandvoort uh, door die vijf punten aftrek uh, zitten heel duidelijk... Uh,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 en zes, onderaan en daartussenin zit S.V. Zandvoort en Z.O.B. En dat komt door die vijf punten mindering. Goed. Oké, okay, we komen tegen het eind van de tweede helft weer bij je terug. En ik hoop dat het dan uh, weer een beetje aan de goede kant uh, gewijzigd is. Maar uh, we blijven hopen. Oké. Okay. Tot straks. En tot straks. Dankjewel, Sean Limmers, Helaas een achterstand dus voor uh, S.V. Salford, Maar dan moeten we de ruime laatste kwartier gewoon goed gaan maken, toch? Jawel, we hebben er alle vertrouwen in. Alice de is de laatste die we voor vieren gaan draaien. Dead of, devil off, devil tot Wens wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoelige dag.